Het is vier uur, Jeroen Tjepkema met het NOS-journaal. VN-chef Ban Ki-moon noemt de aanslag op het VN-kantoor... in de Somalische hoofdstad Mogadishu verwerpelijk. Hij benadrukt dat het kantoor open blijft. Bij de aanslag kwamen gisteren acht mensen om het leven. Ook de zeven aanvallers werden gedood. Het was de eerste aanslag op het VN-kantoor sinds dat kort geleden werd heropend. De Somalische hoofdstad was twee jaar lang... in handen van de islamitische terreurgroep Al-Shabaab.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 Maar hij kan met paniekaanvallen en gaat daarom naar een psychiater. De serie won veel Emmys en Golden Globes. Gandolfini speelde ook in tientallen films, waaronder True Romance en The Mexican. Een van zijn laatste films was Zero Dark Thirty over de jacht op zoonzame Bin Laden. James Gandolfini was 51 jaar. De burgemeesters van de twee grootste steden van Brazilië hebben aangekondigd... dat de omstreden verhoging van de openbaar vervoertarieven wordt teruggedraaid...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 en dankzij een Eurovisie Zongfestival met een liedje van Serge Gainsbourg, Poupée de Cire, Poupée de Sang. Maar met de gisteren al uh, aardig wat je uit is, ouder 65, inmiddels wordt 66 in oktober... Frans Gal, die je hoorde in 1980, toen had ze hiermee aardig wat succes. Toen verscheen haar het album Paris France met erop Plus d'été. Zomerse plaat. De zomerse plaat die op een of andere manier van de zomer te maken heeft. De komende maanden aan de kop van elk uur de nacht klinkt anders. En uh, ja, Franse muziek inderdaad. Meer Franse muziek, want dat blijft ook in de zomermaanden dus straks. Over zo'n anderhalf uur rond de klok van half zes... nog weer drie chansons op een rijtje het hele jaar door. En niet alleen in de periode dat er de radio Tour de France is en zo. Trouwens, dat begint volgende week alweer. Volgende week zaterdag. Radio Tour de France met natuurlijk de, de, de Tour de France. Maar goed, laten we het even bij de muziek houden, want daarvoor is de nacht niet anders. De muziek op Radio 1. En dan ga ik eventjes vooruitkijken. Komend weekend voor het eerst in de Beekse Bergen Best Kept Secret. Een nieuw popfestival met daar het optreden van Sigurd Ros, een band afkomstig uit IJsland. Zondagavond, dan zullen ze daarvan zich laten horen. Voor de eerste dus dit weekend dat uh, festival, de popfestival, dat gehouden wordt in de Bergen of op de Bergen. Nou, in de Bixebergen zullen we maar zeggen. En daar staan geen giga grote megenamen, maar wel bands die alle behoorlijke staat van dienst hebben. Uit IJsland bijvoorbeeld, uh, Sigur Rosti zal optreden. En dat zal zondagavond gebeuren op het uh, hoofdpodium vanaf. Kwart voor 9 tot 11 uh, zal Sigur Ros daar te horen zijn. En dit zal hij dan waarschijnlijk ook wel spelen. Want het is een van zijn grote successen. Sigur Ros met de vitspillum en de lout. Of zoiets. Mijn ijslands is ook niet al te best. Maar uh, wel een bekend melodietje geworden. Toch knap van uh, zo'n jongen. Van zo'n band moet ik eigenlijk zeggen. Sigur Ros is de naam van de band. Dat uh, succes maken met liedjes waarvan niemand de tekst verstaat. Van de titel ook nog onuitspreekbaar is. Dit is Case, Kees, Kees Mayfield. En die kwam langs in spekers met koppen afgelopen jaar. You should have seen the way you danced. Right here. Kees Veerman. <laughs> Zo heet hij, maar hij noemt zich Kees Mayfield. Hij komt inderdaad voor van dan, maar de muziek die hij maakt heeft niets te maken met uh, de muziek zoals die in het verleden werd gemaakt door de Ketsen. Of zoals die tegenwoordig gemaakt wordt door Nick Simon en John Smit. Hij bewonderde een hele eigenweg deze Kees Mayfield, want ze noemt zich vorig jaar verschijn van hem de. CD onder de titel Ten en hij trad 20 oktober vorig jaar op in Spijkers met Koppen... en zong daar dit fraaie liedje onder de titel You Should Have Seen The Way You Danced. Afgelopen weekend was er dan het Pinkpop Festival... en deze band die heeft toch wel de meeste verrassende commentaren opgeleverd. Want ze verrasten ook met hun optreden. Uit Frankrijk komen ze, maar ze zingen in perfect Engels. Hier is Phoenix. They say an end can be a start Feels like a barbarian still alive It's like a bad day that never ends I feel the chaos around me A thing I don't try to deny I better learn to accept that There are things in my life I can't control They say love is nothing but a sore I don't even know what love is Too many days I've had to fold. Don't you know I'm so tired of it all I have no terror, these spells Finding out the secrets, words won't tell Whatever it is, it can be named There's a bond Away. You know, I don't want to be clever. To be us not superior. True like ice, true like fire. No, I know that I'm pleased coming me away. No, I know there's much more dignity in defeat than a brother's victory. I'm losing my balance on the tightrope. Tell my please, tell my please, tell me, please, tell me. Please, tell me, please, tell me please. Over trend up, I think that I better cost. I watched the, all my castles fall, They were made of dust. After all, someday all this mess will make my love. I can wait, I can wait. took my place, I ain't even playing my own game, the rules have changed, well I didn't know, there are things in my life I can't control, I feel the chaos around me, a thing I don't try to deny, I better learn to accept that, there's a part of my life that will go away, God gives the night coolest as the ground, and the sickle is solid, in my heart, there's one that strives a hell to come, I am sure I come through, I don't know how, they say I can be a star, It feels like a baby, you're still out, I'm losing my battles on the side road. en dus wel pingpong te zien. Deze Franse band Phoenix. En dan blijf maar doorgaan met de festivals... want komend weekend... dan zijn ze eventjes vrij... toen ze gaat gaan om festivals... maar volgende week dan staan ze op het... Glastonbury Festival in Engeland. En een week later dan gaan ze... in België... van zich laten horen. En dat is dan op het Trokwerter Festival Phoenix... hoorde je met een hit uit het jaar 2000. If I ever feel better... Jacob, met de medewerking van Aluna George. Ik ben picking up de pieces of me that you discovered. So this is what they talk about when they say broken heart. Thought I was a together kind of person, the type who had a handle. As fate would have it, I'm exploding DJ komt uit Groot-Brittannië en hij noemt zich Jack Wop en heeft de medewerking van de Luna George opgezocht voor het maken van de plaat die je net hebt gehoord. Feet. De nacht ging het anders bij de vader op Radio 1. En op dit moment is het 9 uh, minuten voor half 5. Goedemorgen allemaal. Straks in dit uur uitgebreid cabaret uit een theaterprogramma. Wat nog niet zo heel oud is, dus laat je dadelijk uh, verrassen. Mij is even aandacht voor Art Garfunkel, 71-jarige zanger... die is onlangs uh, boos van het podium gegaan... om een, uh, een toeschouwer tot de orde te roepen. Tenminste, daar kwam het wel op neer. Want uh, terwijl Art Garfunkel probeerde daar zijn uh, liederen ten gehoor te brengen... zat een van de toeschouwers uh, gewoon doodleuk te spelen met zijn uh, mobieltje. En dat irriteerde Art Garfunkel mateloos. Hij stapte van het podium af en liep naar de toeschouwer toe en maande hem, om het maar deftig te zeggen... om het mobieltje in de zak te stoppen, het geluid af te zetten van het mobieltje natuurlijk... en meer aandacht te hebben voor de artiest die op het podium stond. En al dus gebeurde, de man heeft achteraf nog zijn excuus aangeboden... want het ging om een man uiteindelijk, Art Garfunkel... Hij was vooral uh, populair aan de zijde van Paul Simon in het duo Simon Garfunkel. Maar heeft toen het duo uit elkaar ging ook nog een aantal succesvolle soloalbums gemaakt. Zo bijvoorbeeld in 1975 de LP Breakaway. Keeping my eyes on the road, I see you. Keeping my hands on the wheel. is you David het Breakaway. Art Garfunkel die die L.P. zong met vrije liedjes. Onder andere dit liedje van Albert Hammond. Die schreef de muziek voor 99 Miles from L.A. En de tekst was van Hall uh, David, de compagnon van uh, Burt Beckerk. Art Garfunkel dus zo dadelijk. We hadden minuut zoveel minuten of uh, drie. Dan kan je gaan luisteren naar uh, Cabaret Fragment. Uit een uh, redelijk recent theaterprogramma. Daar vooraf laat ik nog even de dames uit Noorwegen horen. Katsenjammer Bar in Amsterdam. Dank u wel. Ik bedacht net dat ik vooral niet moet vergeten u nog even te uh, bedanken. Ja, dit voelt een beetje ongemakkelijk. Ik, uh, ik zal het maar eerlijk zeggen: ik ben straks gelijk na afloop van de voorstelling vertrokken. Want ik heb vannacht nog een belangrijk feestje in Amsterdam. En ik wilde wel graag een beetje netjes bijlopen daar in Amsterdam. Dus ik heb zojuist even mijn scrotum gescoren. Maar het is wel even wennen. Ja, dat feestje wordt gegeven door een bevriend homo-stijl. En de jongens zijn niet zomaar een beetje homo, nee, vaklui. Echt vaklui. En dan ben je als boerenkinkel in Almelo altijd een beetje benauwd... dat je er niet kinkie genoeg bij loopt, dat is het probleem. Maar het is wel wennen. Maar het is wel noodzakelijk, want ja, Amsterdam is wel het Garden en Zamora van Nederland. Terwijl Almelo, ja, wees eerlijk, bestaat er groter armoede, bestaat er groter pijn... dan één verfijne nicht in Almelo te zijn. Nee, dan Hengelo. Ja. Nee, de geboren en getogen Amsterdammer hè, is een wezenlijk andere persoon dan de geboren en getogen Almeloer. Zo is men in Amsterdam nogal lichamelijk en knuffelig met elkaar. Ja, wij in Almelo zijn daar niet zo... Mijn vrouw ziet me al aankomen, zeg. Nee, east is east and west is west and never the twain shall meet. Zo kregen mijn ouders in Almelo een keer nieuwe buren. En er waren buren uit de Randstad. En die buren uit de Randstad hadden mijn ouders uitgenodigd... voor een kopje koffie en een kennismakingsgesprekje. Een kennismakingsgesprekje. Mijn ouders wisten niet eens wat was. Ja, maar die werden gelijk hartstikke zenuwachtig, of ze het allemaal wel goed zouden doen bij dat kennismakingsgesprekje. Dus vol zenuwen gingen mijn ouders naar de buren. Zetten zich neer op het verantwoorde bankstel. En zei de buurman: kopje koffie. Doe voor ons geen moeite, zeiden mijn ouders. GELUIDEN. Nee, zei de buurman: maar Het is toch ook geen moeite? Het is zo gezegd. Doe geen moeite. Nogmaals, het is geen enkele moeite. Ik heb zelfs alles al voorbereid. Ik hoef alleen een knopje maar in te drukken en de rest gaat vanzelf. Hoe weg niet. Nou ja, zei de buurman, dan niet. Even later kwamen mijn ouders thuis. Ik vroeg, en, hoe waren de nieuwe buren? Heel aparte lui. we kregen niet eens koffie. East is east en west is west, maar ik ben zelf een geboren en getogen in Almelo. Dus ik weet wel hoe dat werkt. Die mensen in de Randstad denken heel afwijkend. Nee, zo. Dat is echt een heel groot probleem. Zo denk maar in de rand staat nog steeds dat Almelo dichtgeplakt zit met krantenpapier. Ah, dat vind ik altijd zo flauw. Maar wat, wat een onzin, Almelo zit dichtgeplakt met krantenpapier, wat flauw. We weten niet eens wat krantenpapier is, ik bedoel, dat vind ik zo'n zo onzin. East is east en west is west. East is east en west is west and never the twain shall meet. het is in hul wel degelijk geschreven De zaal van de Jehovah's ligt pal naast de moskee En tegenover het koffiehuis staat de bus naar Enschede. De een leest hier de koran, de anderen als een klee. Maar hun vaders stonden naast elkaar in de textielfabriek. East is East en West is West en never the twain shall meet. Maar het is in al mijn wel degelijk geschied.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 Euw nes. Euw nes. Ik vroeg aan mijn buurman toen we net kwamen te wonen, hoe heet deze buurt nou, toen zei hij: euw nes. Ik zei, wat es? Euw. Euw. Ik zei, kun je het ook heel langzaam zingen? Oh ja waar, zei hij. En toen zei hij. Euw. Euw. Euw. Hoor schreef je dat?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 Maar ja, zei de, wie, die, waar, zei de buurman, lukt aans als een onzel. Want een onzel, dat weet ik waar, dat geet er nog een oorig van. Maar hier doopt meer, wat zou ik zeggen, hier doet meer op sint Twents. <lacht> ik zeg, op sint Twents, joh, op sint Twents. Ik zeg, God, wij willen daar zingen. Nou ja, laat me zingen, zeggen. Wie hier, zeggen, hier in het dorp, wie werkt een heel carnaval op vrijdag Of, dan hij nog wat aan het weekend <lacht>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 Met die wagen hebben we ons dorp eerst een prijs haalt en toen hebben we de wagen weer duur verkocht voor zomerkrabier aan Tilt. Nou, dat was echt. Uh... <lacht> toen, toen hebben we zo'n wilhaat met elkaar, prachtig. Maar ja, wie bent een klein dorpje hier met elkaar? Dus je we hebt wel een paar, paar problemen waar we met te maken hebt. Zo hou als probleem hè? Wie hebt hier in ons dorp geen blooskapel en, en uh, helemaal geen harmonie of een fanfare. Maar ja, wie hebt hier de waar een geheime zender? En Edwin en Johnny van hiernaast, die, die, die wil wat voor 50 gehaktballen en krabiën... die middag carnavalsmuziek laten horen op Silver Moon. <lacht> nou, dan doe dan vooraf iedereen langs de route een briefje in de Bremenbus... of ze zo goed wilt dwingen om de middag de raamslust te doen... de radio in de vensterbank te plaatsen... en <lacht> of ze stemmen op Silver Moon... waar Edwin en Johnny dan voor ons voor 50 en krabiën carnavalsmuziek zodat we Nou, en dan hebben we nog als probleem, en voor een optocht toch wel een groot probleem. Ja, wie hebt hier niet meer als twee straten? <lacht> en die bent allebei doodlopend. <lacht> ja. Het is niet anders. Dus de wagens van ons, die mij niet breien weer als de helft van de straat. als ik elkaar in vier temeut komen, niet passeren.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 Invoerd. Dus de gehandicapten en alle leu leur die wordt stevig met een rolstoel op de handrem langs de route zag. <lacht> en zo houden ook publiek langs de route. <lacht> nou, als dat dan zo allemaal voor elkaar is, dan loop we eenmaal zo de een staar Bolsjesstraat en weer. Als dat klor is, dan zei ik meteen de vrijwilligers van de zorgboerderijen. In zo hoog mogelijk Nederlands, druk ze maar even naar de Lomansstraat heen. Als je naar de Lomansstraat heen druk bent, dan roept ze waarvan ja, wij zijn er. En dan zei je nou, dan komen wij er wel aan. <lacht> dan lopen we ook een keer de Lomansstraat, heen en weer. Nou, dat hele ritueel van ons, dat duurt zo met elkaar zo'n 20 minuten. <lacht> nou die 20 minuten kikken we elkaar aan en dan zei je nou, ik geloof wel, nu een het café mee, of niet? <lacht> nou, een café ik ook nog een probleem. We hadden in ons dorp uh, tot voor kort een Limburgse pesto? En de Limburgse pastoor heeft bij ons geprobeerd, uh, zoals hij zei, een iets wat meer carnavaleske geest in ons Twentse dorp te creëren. Dus de Limburgse pastoor heeft bij ons de carnavalsmis introduceerd. We hebben het nog niet, maar nu hebben we dus ook hier in ons dorp een carnavalsmis. En wie een carnavalsmis vertelt de pastoor ons dat carnaval ook wil zeggen... je ze eenmaal een pilsje dood aan één waar je feitelijk een gloepensnegel aan hebt. En de Westenpistool heel een carnaval drugs, toch? <lacht> ja, maar geeft hem over als wallem het idee geven? <lacht> nou, een hekel aan hem, man. Nee, het is ja een een kerel, dus we zou een pilsje doen, maar dat doe je niet. Nee, je bent wat Turken, maar je hebt nog wel wat wat verzoen, komt het wel? Ja, nou, en Keel is van elend weer terug naar Limburg. En ik kan me daar eigenlijk ook wel verstel so noemen. De nacht klinkt anders met roelkoeners. Thank you. 2004, een party voor two. En daar een vrouw voor je dan. Dat heb je misschien zeer onlangs nog op de televisie gezien. Herman Vinkers, een gedeelte van het programma na de pauze. Het feestje in Amsterdam, East is Iced en Carnaval in Twente. En dat werd weer vooraf gegaan door Katzenjammer, de dames uit Noorwegen. Met hun hit van een paar jaar geleden onder de titel A Bar in Amsterdam. Het volgende komt ook in Europa. Exotisch is het in ieder geval. Het komt uit Roemenië. Renule machine, mica marihuana, lui nee niks om mij maar. Renule machine, mica hoe ondertussen ben je gewoon marihuana, lui nee niks om mij maar. Kom je douchen op college, in Krajowa laat marihuana, lui nee niks om mij D-ai și os la București Si d-ai șos la București, Mărioara lui nenic mai mă What are a, What a minute minute. Oana Catalina Cito, zo heet ze. Oana Catalina Cito. Trenulai Massina Mica, de titel van het liedje dat ze bracht. Ze komt uit uh, Roemenië, de zangeres die je net hebt gehoord. In het kader van de wereldmuziek hier in de nacht klinkt anders. Uit België komt uh, Balthazar. Ze gaan. Uh, of een paar meintjes, meintjes inderdaad, eh, ook in Nederland optreden... want ze zullen namelijk eh, aanwezig zijn op het Lowlands Festival. En eerder gisteravond, toen hadden ze de eer... om in het voorprogramma van eh, Muse te staan op de velden van eh, Werchter. Uh, Daar was de eh, Boutique gisteren met als hoogtepunt dus eh, Muse. Well, I can feel it coming up and spreading inside me. It warms the blood and it eats away the memory From my pen you expected the sweet honey to drip Oh, but the words come out like rats leaving a sinking ship Yeah, look at them run Christian, how you so proudly call it Well, I'm afraid, honey, that it crumbled down to the powder in your wallet And all the different shapes and forms which you control From the widest and purest to the horror of alcohol Could I run? België, die dus het voorprogramma mochten doen eerder gisteren in de avonduren van het gezelschap uh, Muse, het andere gezelschap Muse, Muse, die in Nederland al eerder hebben opgetreden. Dat was namelijk op uh, 5 juni in de uh, Arena in Amsterdam. Gisteren dus een uh, optreden in België en het uh, gezelschap Bolterzaag komt dus naar Lowlands toe en in Lowlands of liever zeg op Lowlands ook een optreden van de uh, editors. En later in het seizoen gaat Balthazar editors voor zich vergezellen op de Europese tour. Want dan mogen zij in het voorprogramma staan een dertigtal keren. Goed, editors en Balthazar komen naar Lowlands. Dat is in ieder geval iets om naar uit te kijken voor beide bands. Editors hier met een opname die vorig jaar gemaakt werd op Rock Werchter. No Sound but the Wind. We can never No longer have a I'll help you carry the Lord I'll carry you in my arms We walk through the air and the sun Eye on my back. I'll keep an eye on the road. Help me carry the fire to keep her light together. Help me carry the fire. This road. If I see, shut your eyes. If I see. Say, shut your eyes. Zoals vorig jaar te horen waren in Rock Werchter met hun No Sound But the Wind. En het publiek zong driftig mee. Niet zo verwonderlijk, want het was een jaar eerder een grote hit in België. Dat no sound, no sound But the Wind van Editors. En die komen dus ook naar Lowlands toe. We kunnen er naar uitkijken. Nog één muziekske tot aan het nieuws. En dat is afkomstig van The Shadows. Maar dan onder een andere naam. Marvin Wilson Farrer, faithful hated. Watch her ride the morning tide, easy as she sways, as the sunlight plays upon the water.